Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL gaat dit jaar 200 tot 300 mensen ontslaan, vooral op de pakketafdeling. Het bedrijf moet bezuinigen, onder meer omdat we minder pakketten bestellen... en het duurder is om de hele dag bezorgbusjes te laten rondrijden. Het is al langer, een bewogen tijd voor PostNL. Zeg mijn collega Lisa Scholleberg. 2021 gebeurt natuurlijk ook heel veel in de wereld. Hadden we die pandemie. Nou, dit jaar hebben we de oorlog en de inflatie ook hele grote thema's. Maar die pandemie die was voor PostNL specifiek voor de resultaten euh, eigenlijk heel positief. Want doordat alle winkels dicht waren moesten we pakketten bezorgen. Nou, 2022 is dan dus echt het andere uiterste. Die inflatie daar hebben ze echt last van. Nou, ik zei het net, eigen kosten. Maar ook doordat wij dus minder pakketten euh, bestellen. De banen gaan zoveel mogelijk verdwijnen. Door lege plekken niet in te vullen. Maar er moeten ook misschien mensen gedwongen worden vertrekken. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Israël. In Palestijns gebied was er onrust van Israëliërs, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Gisteravond zijn dus huizen en auto's in brand gestoken. Um, en daar zou dus ook een Palestijn bij om het leven zijn gekomen. Zo'n 100 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook zouden schapen en geiten van Palestijnse boeren in brand zijn gestoken. Het Israëlische leger moest ingrijpen om er een eind aan te maken. Sinds een tijd leidt het geweld tussen Israël en Palestina weer op. De Israëlische regering en Palestijnse autoriteiten hebben afspraken gemaakt om de boel weer wat rustiger te krijgen. Maar dat lukt nog niet echt. En een niet alledaagse operatie op de weg bij Rotterdam vanmorgen. Op het plein wordt een viaduct geplaatst. En dat gaat centimeter voor centimeter. Met een reden, vertelt deze manager. Je gaat ongeveer 2,5 meter per uur schuiven. Dat is heel langzaam. Je moet echt een referentiepunt nemen om het te zien. Maar dat doen we natuurlijk ook om de veiligheid van het wegverkeer niet te beïnvloeden. Want als we heel hard gaan schuiven, dan gaat iedereen kijken. En dan krijgen we natuurlijk ellende op het plein. Het nieuwe viaduct hoort allemaal bij het plan om Rotterdam beter bereikbaar te maken. Er komt een nieuwe snelweg bij. Over twee jaar moet hij er liggen. En dan nog het weer volop zon, die blijft vanmiddag ook schijnen. Er komen dan wel wat stapelwolken. Het wordt hooguit 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Knoppen het Velzen en Raasdoor op 5 kilometer file de linkerrijstrook is dicht.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 can't get you there uh, i guess he's an xbox and i'm more an Atari about mm -hmm. uh, the way you play your game, pair uh, i picture the fool that falls in love with you oh uh -huh. she's a yeah. well just don't she knows Ooh, i've got some news for you <laughs> yeah gonna run tell your little boy free see you Oh, dat was een uh, lekker nummertje, Ger. Goedemorgen. Dat was zeker een lekker nummertje, Hans. Uh, alle luister ook goede... Uh, goedemorgen. Welkom, Zandvoort. goedemorgen, Zandvoort. Welkom bij Goedemorgen, Zandvoort. We hebben nu weer een, een druk programma... Uh, de komende twee uur. Ja, dat kan je zeggen. Want, uh, we wat gaan... hebben we allemaal? Uh, want... Ja, wat hebben we allemaal? We gaan eerst praten met uh, Mark Bibbe hier in de studio. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Van Sanford uh, Marketing. Ja. Zo heet het, Sanford Marketing. Zeg ik, zeg ik het goed, hè? Ja. Uh, daarna uh, gaan we praten met Tom van der Veen. Die ik, ik ken je ook waarschijnlijk. Ik ken heel goed. Uh, over de verbouwing van Hotel Keuren. Wordt heel, heel mooi. In, uh, in, uh, op de Zeestraat. Heb ja. je gezien? Uh, nog... Ja, ze zijn druk bezig. Ze zijn ja, heel druk bezig. Dat, dat wordt wel heel mooi. Het ja. Aziatische restaurant ja. gaat eruit. En er gaat dat is wel jammer, hoor, want dan kun je wel hele goede loempia's halen. Eh, we gaan praten met Peter Tromp. Nou, die kan je ook nog wel. Ja, goed. Ja, ja. Dat gaat over de grote schoonmaak in het centrum op 8 maart, geloof ik. Daarna in de tweede uur met Kees Deteman, die prachtige natuurfoto's maakt. Zeker. Heb je ze wel eens gezien? Ja, ik heb ze zeker ja, gezien. Oh, dan zou ik wel graag ja. mee willen praten om eens te kijken of hij iets voor ons zou kunnen doen. Ja. Natuurfoto's zijn altijd wel. Ja, nou, hij, hij kon Echt mooie foto's maken. Ja. Uh, zeker uit de waterleidingduinen en zo. Mooi. Maar goed, uh, dat uh, dus die tweede uur pas. En daarna nog uh, Ton Gooses is in de studio. Die is al 40 jaar voorzitter van de florerende zeevisvereniging. Okay. Rijm leden. Geweldig, ja. <laughs> En als laatste gaan we praten met uh, Martijn Hendricks...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 We krijgen nog steeds twintig belletjes per dag. Uh, dus als je het hebt over die vvv taken of het uitreiken van folders en mm -hmm. dergelijke... Uh, dat doen we nog steeds via het Zandvoort Museum. En omdat we merken dat er een plek uh, toch wel nodig is... waar veel Duitsers met name naartoe willen komen... Mm -hmm. gaan we deze zomer ook weer uh, in het Zandvoort Museum een punt inrichten. Oké, okay, uh, en jullie zitten nu in de Bakkerstraat, hè? Nee, we nee, nee, bij het Center Parkshotel. Hotel. Center Parkshotel, okay, ja, okay. daar waren ze, zaten ze vroeger ja. inderdaad. Ja, goed, de, de tijd dat het VVVK toch midden in het dorp stond... Uh, op, ja. op het Raadhuisplein, die, die zijn er lang voorbij natuurlijk... Vind je het niet jonger dat, dat, dat, dat, dat zo'n VVV-kantoor heeft natuurlijk altijd wel wat uitstraling? Hè? Nou, de, het oude VVV-kantoor, zoals we dat ja. ook met een foldertje en een praatje dat, dat zou ik eigenlijk niet meer willen. Maar wel heel goed dat je het vraagt, want we hebben wel plannen hieromtrend die nog heel prematuur zijn. Uh, maar wel wat je wel ziet in de markt is dat er experience centers worden gebouwd. Mm. Dat is een beetje de moderne naam uh, uh, uh, voor, voor een, uh, ja, een locatie waar je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 Naar buiten, naar uh, Zandvoort, maar ook naar uh, Muiden, Velsen en tegenwoordig ook Heemskerk. En de molens in in, in Saandam, waar staan ze? Nee, Sandam is weer dat is weer. Noordes is, een old, old rekening, ja. is dat is, Maar goed, oh, okay. dat daar staan wij buiten. Um, dus dat is misverstand. Hmm. Wij gebruiken dat nooit. Okay. Wat er daarna wel is gebeurd, is dat er uh, in 2017 of 2018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 Mark en Mark met de Zee. Nou, geweldig. Hartstikke Heel goed, goed uh, Mark. En nogmaals dank voor je komst. En uh, we wensen je veel succes. Ja, dank. Het is ook voor de zandvoortzinnen die er profijt van kunnen hebben. Dus, en uh, een mooi jaar zonder corona. Ja, dat, ja, dat, ja, dat is ook ja, lekker. Dat gaat de goede kant op. Ja. Ja. En een goed weekend. We gaan ja, een, een muziekje draaien. We hebben het eerste nummer was van Silo uh, uh, Green, uh, Forget You. En nu gaan we, als het goed is, uh, naar luisteren naar, naar uh, Katie Melua, Shy Boy.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 Een toneelskeur, pensioenkeur uh, okay. uh, is goed. Op die, op die locatie. Op die locatie, Maar ja. het oorspronkelijke pand is zelfs uh, nog ouder, hè? 2005 heb ik gelezen. Nou, 1905. Oh nee, sorry, 1905. Het is <laughs> die uh, meermalen meermaals uh, uitgebreid, dat hebben jullie Ja, ja dat, is, nou ja, dat is wel mooi. Tijdens de sloop kom je, kom je vele jaren aan historie tegen. In eerste instantie de, de, de, de, de zijkant waar je nu langs loopt, die stond hm. er niet. Dat was vroeger een, een taluut. Uh,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 Ja, en uh, in eerste instantie was dat puur een villa aan de Zeestraat. Dus dat hele stuk aan de Elsbacherstraat waar het uh, Chinese restaurant in zat. Dat staat er pas sinds 1947. Dat is na de Tweede ja. Wereldoorlog pas ja, okay. gebouwd. Ja, want ja, jij zegt net slopen. De mensen moeten niet denken dat het hele pand gesloopt wordt. Maar, uh, jij geen zin. Het... Nee. nee, geen zin, Want uh, je, je had afgelopen winter uh, afgelopen maand had je al een verbouwing. Zeg maar. Dat was aan de voorkant geloof ik. Hè, die, uh... Nou ja, veel mensen denken dat dat de ja. verbouwing is. Maar de, de, dat was de sloop. Uh, en dat laat ik de laat sloop even definiëren. Dat is de niet constructieve sloop. Zoals mijn... Dat mooi zegt. Okay. Uh, daarmee bedoelen we dat uh, alles wat binnenin zat: aan plafonds, aan vloeren, aan uh, wandbekleding, dat is eruit. Oké, okay. okay. hele uh, de keuken aan... is eruit. Uh, dus het is nu, er staan uh, muren en er staat een verdiepingsvloer. En uh. that's zit, alle uh. leidingen zijn eruit. En de Chinees is eruit. En de Chinees er ook uit. Ja, dat klopt, gelukkig wel. En wat we daarmee geen je dat.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 Ach, dus, nou ja, met de jaren waren waarschijnlijk die materialen waren voorhanden. En hebben ze ja. dat uh, gebruikt? We kwamen een behang tegen waar blaadjes tegen aangeplakt zijn. Echte blaadjes. Waarschijnlijk was het geld toen een beetje op. En heb je gedacht: hoe kunnen we dat creatief doen? Prachtig. Ja. Uh, dus, nou ja, ja, je loopt echt door, door een aantal jaar historie uh, hmm. heen. En uh, nee, dat zie je terug. We hebben aan de zijkant. Daar zaten voorheen de, de, de zonwering van het Chinese restaurant voor. Uh, maar er zitten hele mooie uh, uh, glas- en loodramen. ...met medaillons in het, uh, in het midden waar... Nee, het was laatst laatste was een zandvoort bij ons... ...die zei, hé, hey, dat is mijn huis. Ja, ja. Alleen dan van zoveel honderd jaar geleden... Uh, ...dat willen we straks terug ja. laten komen in het oude pand. Wa ja. Waren jullie destijds al eigenaar van het pand, zeg maar... ...waar Amazing Asia en zat? Of nee, wij zijn geen niet... eigenaar van het pand, wij huren het. Jullie huren het, maar... Ja. Uh, ...oké, okay, jullie huren het... ...maar, maar ja. de huurbaas is er ook allemaal uh, mee eens... ...dat het zo verbouwd wordt? Ja.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 ik heb het net maar bibbe ook al gevraagd maar ik wil toch jou ook vragen <laughs> of, of, hoe kijk jij aan tegen de, de de aangekondigde veranderingen in het parkeerbeleid ja ja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 die men heeft ingezet en de prestatie die Martijn heeft geleverd. Chapeau. Huh. Uh, en deze twee punten. die. Uh, uh, krijgen hopelijk nog wat aandacht in, okay. de, in de raadsvergadering. En uh, ik hoop dat we daar een ander. Ja, gaan. nou, ja, ik denk dat Martijn misschien wel luistert. Dat zou, dat zou hij eens naar voren kunnen doen. Dat dat, ja, ja. We gaan het wel gaan straks vragen. <laughs> Precies. Uh, uh, we gaan het afronden. Uh, want uh, de volgende gast zit al hier. hier. Hij uh, is ook aanwezig, Peter Tromp. Uh, daar gaan we straks mee praten over de grote schoonmaak in, uh, in het dorp. Uh, uh, ik wil jou hartelijk bedanken, Tom, voor Graag je gedaan. aanwezigheid. En uh, ik wens je nog een enorm uh, fijn weekend. Ja, het is En heel veel okay. succes. En uh, succes met de verbouwing. Ja, ja dat gaat lukken. Ja. Zodra het uh, klaar is, dan door ik jullie uit. En kijk eens een keer op uh, www.hotelkeuren.nl. Dat is ja. een geweldige uh, Zeker. site. Zeker. Okay. Zeg hartstikke bedankt en uh, we spreken elkaar. Hartstikke we gaan goed draaien. Ik denk dat het George Esso is met Getaway. Jij weet ook alles, hè? Ja, ik weet alles. Heel goed jou ja, Hans. He's dreaming of a blacked out car screaming move over. He'll be flying through the sugar cane screaming move over. Any boy can dream Dream of anything just like you. It's never been this way. Inside, when I close my eyes, and I'm the leader of a big brass band. When I close my eyes, any boy can dream, dream of anything, just like you. It's never been this way before. Bold. Hey, hey, hey, hey, hey. Any boy can dream, uh -huh. dream of anything just like you, it's never been this way before, shut down by anxiety, it's never been this way. Get away, boy. You better get away. Okay. Uh, George Esau was dat. Uh, ja, dat uh, was een uh, mooie plaat. Hij staat op 1 maart in uh, Sickeldoom. Je meent. Maar je kunt er niet meer heen, want het is uitverkocht. Oh, Helaas. dus uh, Nou weet iedereen dat. Uh, we hebben tegenover ons zit er Peter Tromp. Hartelijk welkom. Goedemorgen. je morgengroep. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Actieplan Centrum, hè? Ja, ja. Uh, ja. ja. We gaan schoonmaken. Ja. Heb ja. je hem bezig gekocht of niet? Uh, die had ik al. Oh, die had ik uh, al. Ja. <laughs>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 mooi nieuw centrum van... waar iedereen kunt, kan flaneren en lekker kan wandelen. Je kunt de grote klochten in de Halterstraat er niet afsluiten... voor de nee, winkelhuis, maar zeggen. Aan de ene kant niet. Aan de andere kant... zijn de meningen daarover verdeeld. Als oh. je nou het aantal parkeerplaatsen gaat kijken... Uh, buiten de invalide parkeerplaatsen... buiten de laat en loshavens... hoeveel parkeerplakken... hebben we nou eigenlijk in de Haltestraat? Hoe ver... andere discussie... is het... de parkeergarage mm -hmm. verwijderd?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 Uh, uh, uh, redigeren tot gewoon ja. een aantrekkelijke uitspraak. En, en daarna handhaven. En ook daarna ook handhaven. handhaven. En, ja, en dat, dat is natuurlijk een... ook belangrijk. Ja. Ja. De, de weespiesen worden aangepakt, hè? die schrijven ja. stikken Ja, dat en, gebeurt uh, al meer. Maar... Uh, uh, maar ja. Uh, dat is hartstikke leuk. En de stickers staan dan op de fietsen. Ja. En dan ga ik op zo'n sticker kijken. En dan zie ik dus... De sticker op 2020. Ja. <laughs> <laughs> Data staan. In maart 21 ja, is, is ja, er een ja. sticker opgekomen. Ja, U hebt gehouden. drie weken de tijd om deze fiets weg te halen. Ons wordt die ingenomen. Ja. En hij staat ja. er al twee jaar. Ja. Ja. En dat bedoel ik dus ook. Mm -hmm. Maak het dan af. Ja. En ja. Uh, er zijn zat opkopers die in een ochtendtijd samen met Precies. één boa... Ja. gaan zeggen ja. van, we gaan het hele dorp af en we halen alle... Stikkers, ja. Met, uh... nou, ik hoor het al, Peter. Er is nog hoop te doen. Hè? En, uh, uh, nee, ik weet maar niet. we maken er wat moois van. Ja, nee, zeker. Daar kan iedereen mee, mee helpen, ja. natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, zeker. Als je zeker. met de knijper door het dorp gaat, kun je zelf ook je ja. rommel ja, opluimen. Nou, en alle gebreken in de openbare ruimte kunnen gemeld worden. Hè? Ja, ook nog, en, uh, ja, dat begrepen. is ontzettend belangrijk. En uh, ook uh, de heren bij de gemeente en ambtenaren wijzen er altijd op: jongens, meld het alsjeblieft. Meld het alsjeblieft. En dan waar kunnen ze kunnen er dat dan mee?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 ik ik waarschuw je vast. Thomas, we gaan het laatste nummer van dit uur draaien. Dat is Take That. Klopt dat? Zat er niet Robbie Williams in? Daar zat Robbie Williams in. Heel goed, Hans. ja, ja. Ik weet het Ah, Je gaat vooruit. Ja, ja, ja. Wat een kennis heeft die man, hè.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 I have it all oh, oh. Oh, oh.